Meer dan een kwart van de conservatieve fractie stemde voor het referendum. Maar dat was dus niet genoeg voor een meerderheid. In Groot-Brittannië groeit de weerstand tegen Europa en de euro. De Britten behoren niet tot de eurozone, maar hebben toch last van de eurocrisis. Het lichaam van de Libische oud-dictator Gaddafi is weggehaald uit de koelcel in Misrata, waar hij de afgelopen dagen lag opgebaard. Een woordvoerder van de overgangsraad zegt dat Gaddafi en zijn zoon Muqtasim komende dag worden begraven op een geheime plek in de woestijn, volgens islamitische gebruiken. Veel Libiërs hebben de afgelopen dagen een kijkje genomen in de koelcel in Misrata. De benzinedief die zaterdag achterop een file botste, wordt beschuldigd van doodslag. Bij het ongeluk op de A2 bij Abkoude kwam een inzittende van een andere auto om het leven. Ook over het rammen van politieauto's moet de die tekst een uitleg geven. Morgen wordt hij voorgeleid voor de rechtercommissaris. De machtigste vrouw van Nederland is volgens Maandblad opzij... Angelien Kemna, hoofdbeleggingen van pensioenuitvoerder APG. De jury zegt dat Kemna een geweldige en eigen stempel drukt op de financiële sector... en intussen oog houdt voor duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. Het is de derde keer dat opzij een top 100 van invloedrijke vrouwen heeft samengesteld... Vorige nummers 1 waren Koningin Beatrix en FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Het weer vanuit het zuidwesten: bewolking minimaal tussen 4 en 10 graden. Komende dag zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten: regen die over het hele land trekt. Het wordt 12 graden. Tot zover het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie: twee ongelukken. De ene op de N279, Roermond en Bos. Iets vanwege het ongeluk tussen Beek en Donk en Veghel in beide richtingen dicht. En de A16, Breda richting Rotterdam, daar is bij de randweg Doordricht de afrit dicht. Ook door een ongeluk dus. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. U bent weer terug bij Kazeluna voor het tweede uur. Waarin ik graag door wil praten met u over de coöperatie. Over wat dat betekent. Wie, wie in Nederland heeft daar ervaring mee? Wie kan daar goede voorbeelden van geven? En het is misschien ook wel goed om door te praten over ja, de Achilleshiel van een coöperatie. Mensen die daar minder goede ervaring mee hebben om een mooie... Inhoudelijke afweging te kunnen maken. De coöperatie in ieder geval als een instrument van ondernemen, waarbij ethiek en ideologie aan de ene kant en de ondernemingszin aan de andere kant aan elkaar gekoppeld worden. En misschien heeft die koppeling bij veel ondernemers de laatste jaren wel een klein beetje ontbroken. Nou, dan zeg ik het voorzichtig. Um, nou, de vraag is duidelijk. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazaluna 0800-1121. U kunt natuurlijk ook e-mailen naar casaluna-apenstaartje-ncrv.nl. En mee twitteren. Kan ook. Timo, nacht. Ja, nacht Lex, met Timo uit Den Haag. Hallo. Hoi. Hey. Ik zat naar jullie te luisteren zoals ik eigenlijk uh, iedere dag de afgelopen week al doe. Heel goed. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik er een soort extra kennis bij heb. Uh, <laughs> ja, dus, dan voorzien we in een behoefte, zo toch? Ja, die, die s'nacht nog wakker is dat ik nog wat interessants te melden heeft. Ja. Maar ik zat uh, te luisteren vannacht en ik had echt een soort Eureka moment. oh jee. Want uh, ik kom uit de accountancy. Ja. <coughs> en ik uh, heb de laatste jaren geen werk. Dat heb ik al eens eerder verteld, trouwens. Maar goed, dat is En ik zat mijn hoofd altijd te, piek te breken over... Uh, het verlangen om om, zeg maar, het uh, onttrekken van geld uit een onderneming, mm -hmm. die eigenlijk uh, het geld wordt weggesluist door, door eigenaren die helemaal losstaan van de onderneming en eigenlijk ook geen passie voor het bedrijf hebben ja. en voor het ondernemen zelf. En ik zat maar te mijn hoofd over te breken hoe je dat nou kon voorkomen, zeg maar. Maar ja, ja inmiddels in het geliberaliseerde wereldhandel is het eigenlijk onmogelijk om een beschermingsconstructie op te werpen. Tenminste, ja, dat is heel moeilijk. Ja. En bij verandering van eigenaar of veranderingen van bestuur komt iedere keer die beschermingsconstructie weer ter discussie te staan. Ja. Dus ik had echt een soort Eureka-moment vanavond toen ik naar jullie zat te luisteren. Dat de, dat de coöperatie, dat, dat dat bij een coöperatie niet mogelijk is. Omdat nee, dat kan gewoon helemaal niet. Want, nee. want bij, op het moment dat de onderneming stopt, dan valt hij gewoon uit elkaar, zeg maar. Ja, het is in feite ja, in de wet verankerd, in de wet gegoten, in de structuur gegoten. En dat wat, wat de onderneming oplevert, dat kan niet wegsluizen nee, naar een precies. of andere onbekende eigenaar nee. op, op een Cayman-eiland ja. of waar dan ook? Of... In feite veranker je zeg maar, de relatie tussen eigenaar en bestuur, zoals het vroeger altijd was. Ja. directeur groot aan te houden, ja. die gewoon ja, on, ja. onverbrekelijk is. Zeker. Heb jij nou ook... Heb je dan, dit klinkt dan heel mooi, maar heb je dan ook vragen daarover? Ja, waar kan ik solliciteren bij een CV? <laughs> <laughs> nou, de vraag die ik erover had en die ik ook in de redactie heb gemeld is, eigenlijk ben ik wel heel erg benieuwd wat nou de, de, de invloed is van een, een, een ondernemerscoöperatie, want ja. daar gaat het nou over in het geval van de Rabobank, ja. die ik in eerste instantie voor had. Ja. Of dat nou zeg maar een, een, een invloed heeft op de relatie tussen de ondernemers zelf, de besturen zeg maar, van de individuele ja. afdelingen, en de werknemers van die onderneming. Of dat ook het, tot een beter werkklimaat leidt, als het ware. Oh, Oké, okay. ja, ja. Dus dat niet alleen de, de, de geldstromen en. Ja, niet alleen het, zeg maar, het ondernemen zelf ja. uh, geborgd wordt, als het okay. ware, maar ook dat zeg maar, doorwerkt tot de lagere echelons of tot gehuurd personeel. Het, het klimaat op de werkvloer? Ja, en of, dat, of dat zeg maar een soort van. Vakbondswerking naar beneden toe heeft of dat dat echt gewoon hetzelfde is als ja. in het. Uh... Want, dat hoeft strikt genomen natuurlijk nee, niet. Dat kon je nee, in ieder geval niet, niet, nee. niet uit, uh, uit het gesprek opmaken. Daar ging nee. het ook helemaal niet over natuurlijk. Nee, want dan over. zou je een werknemerscoöperatie moeten stichten. Maar ja, ja dan, dan krijg je weer te maken met een gebrek aan kennis en vergunningen natuurlijk in het geval van de Rabobank. Ja, ja. Um, ja want de Rabobank is een consumentencoöperatie. Ja. Ondernemerscoöperatie toch? Heb ik het dan. Ja, nee. Nou, nee, euh, oh, nee, dan ga ik het even door elkaar halen. Nee, ik, geloof, nee, ik vraag het ook maar. Maar het, zoals ik het hoorde, leek het me een ondernemerscoöperatie. Mm. Een bankierscoöperatie, zeg maar. Nee, volgens mij niet, hoor. Nee? Volgens mij is het, een, is het een consumentencoöperatie. Dus als je, als je een rekening hebt bij de rouwe ben je feite mede-eigenaar? Um, ja. Volgens, oh. mij, volgens mij moet je het dan zo zien. Maar goed, dat gaat dan weer te veel in je thuis. Nou, misschien is er wel iemand die dat kan uitleggen. Nou, dat zo is, wil ik ook graag weten waar ik mijn rekening kan. Over. <laughs> nee, volgens mij is dat, is dat het idee dat je dat je maar goed. Um, en, en bijvoorbeeld bij de, de, de boeren en de tuinders, de, de bloementelers, dat, ja. zijn, dat is echt een ondernemerscoöperatie. Uh, ja, ja, dat de boeren zich verenigen. Precies. Via... O, daar zit ik ook altijd mooi over te breken, zeker met die wereldhandel, als je zeg maar als, als klein boertje geen blok kan vormen. En in feite word je gewoon uitgeknepen. Het is gewoon ja. eigenlijk ja, een soort van economisch mechanisme dat dat tot slavernij leidt. Ja. En tot een tweede ding in de samenleving ja. en ook. De middenstand wegwerkt. Ja. En eigenlijk kan je nog maar laagbetaalde werknemers en hoogbetaalde ondernemers uh, ja. oplevert. We gaan eens dus even kijken of er iemand antwoord kan geven op jouw vraag, Timo. Ja, voor de werknemers dus en ja. de ondernemers. En, dan en zal je niet meteen antwoord krijgen waar je kunt nee. solliciteren, maar je weet wel, er is een handboek, hè? Een handboekcoöperatie. Ik ga, ik ga eens ja. rond uh, snuffelen op internet. Daar staan, daar staan alle. Uh, er zit vervolgens een lijst in, ook met alle coöperatieve ondernemingen in ja. Nederland. Dus uh, daar kun je vast wel iets van je galing vinden. Jullie is echt een vuurtje bij mij Goed zo. Dat en vind en ik ben heel blij mee. Dat, dat doen wij heel graag. Ik dank <laughs> okay. je wel. Nee, succes. Hoi. J'arrêterai Demain je m'y mettrai Je vond rien Je rêve à la fenêtre Un jour Faudrait que je m'y mette Mais y'a de la vie Tous les soirs Y'a des filles Dans les bars Allez viens Demain sera trop tard Y'a toujours Une petite fête Promis demain J'arrête Mais ce soir La nuit sera sans fin al été a la vie, au soleil et au fil je veux le... En terrasse, je suis bien, je regarde la vie qui passe. Et pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? Vive la vie, comprends comme elle vient. Alors j'appelle mes portes, ça te dirait qu'on sorte. C'est ce soir, demain sera trop tard. A l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux le.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 Allee, Bij Thomas Dutronc heeft het ook over de economie op zijn Française, sarkozy En het nummertje heette dan Dumain. Dus het gaat echt over duurzaamheid, sustainability. En daar hebben we het eigenlijk de hele avond over. Na mijn gesprek met Ruud Gallen, hoogleraar ondernemersrecht, zeer gespecialiseerd in het functioneren en het wel en wee van de coöperatie. Daar heb je er verschillende soorten van. Um, en nou is mijn vraag aan u. Wie heeft er ook echt ervaring mee? Als ondernemer of als consument? Nou, als als uh, werknemer. Dat komt in Nederland eigenlijk niet voor. Maar er zijn wel voorbeelden in Spanje. En daar werd er wel al over getwitterd dat daar uh, kennis over is in Nederland. En trouwens binnen, tegenwoordig is ook de overheid... Uh, coöperatief bezig. Verschillende gemeenten leggen de handen in één om bijvoorbeeld parkeerbeheer, dat is een praktisch voorbeeld, parkeerbeheer samen als coöperatie uit te gaan voeren. Dus dat is een nieuwe lood aan de stam, althans in Nederland. Uh, nummer, telefoonnummer is 0800 1121. Uh, meneer Verwerda, goeienacht. Meneer uh, Hoekstra. Meneer Hoekstra. Juist. Oh, ik ben helemaal thuis. Uh, Excuus. Ja, ik wil de mensen waarschuwen. Want... Van, ik heb 30 jaar geleden, 35 jaar geleden. heb ik een coöperatieve vereniging eh, met uitgesloten aansprakelijkheid. Dus dat is CV ja. en dan een naam en dan UA. Ja, dus, en dat uitgesloten, ja, dat uitgesloten aansprakelijkheid, wat betekent dat? Nou, dat je gewoon uh, alles kunt doen. En je kunt iedereen zodenmieteren, en je kunt, ze kunnen nooit aan, aan je persoonlijke dingen komen. Oh. Uitgesloten. Je bent uitgesloten voor aansprakelijkheid. Oh, ja. Ik weet niet of dat nu nog mogelijk is. Maar ik geloof dat ik hem in mijn eentje. Maar dat kan ook zijn, want we waren toen met z'n tweeën. Ja. En hebben we er tweeën opgericht. Ik geloof ook dat het kan ook zijn dat we met z'n tweeën dat op hebben gericht. Dat is lang geleden, ja. Waar, waar ging die vereniging over? Ja, dat doet er niet toe. Je kunt het op ieder gebied, op, op uh, auto's, op, ja. op weet ik, veel kernenergie, wat je maar uh, wilt verzinnen. <laughs> maar ik wil juist weten waarom, waarom u dat waar u het uh, voor had opgericht. Die nou, nee, dat, dat, dat hou ik liever van mezelf. Echt Maar oh, dan word ik nou meteen nieuwsgierig. Ja, dan nou, komt u maar even langs dan kan ik het wel uitleggen. Oh. Maar waarom mag dat niet? Waarom is het zo'n zo geheimzinnig? Nou, er is niks geheimzinnig aan, maar ik vind dat er gaat niemand iets aan Oh, ja, dat vind ik dan wel weer grappig, Twee je toch naar een radioprogramma belt. Nou, waarom? Ik wil gewoon mensen waarschuwen van, tuin daar niet in, in zo'n constructie. Oh. Maar is... ik, ik heb me braaf, braaf gehouden. Ik heb de dingen heb ik later gewoon opgeheven. Ja, maar... maar ik ga het iedereen kunnen besodemieten. niet Maar dat kan toch hebben. juist die bij een coöperatieve vereniging? Kan dat toch niet? Omdat je juist met z'n allen daar medezeggenschap over hebt en verantwoordelijkheid nee, bij draagt. Daarom, daar, daarom waarschuw ik uh, juist: van het kan zijn dat we met z'n tweeën hebben opgericht. In die tijd waren de notarissen. Dat waren gewoon aktenfabrieken. Dat werd niet gecontroleerd. Huppakee, geld verdienen. Misschien is het nu nog wel ja. zo. Dus die, dat ratelen, die ene na de andere. Ze hadden gewoon, dat hadden ze in voorraad liggen, al die, die, die reglementen. En ja. uh, je tikte de namen in en dan, je weg. Ja. Ja. En uh, dus wij hebben dat. Het kan zijn dat we dat met z'n tweeën hebben gedaan. Ja. Maar dan doe je dat gewoon, uh, ja dan uh, hou je een vergadering aan de keukentafel ja. en, uh, dan, uh, en dan schrijf uh, je natuurlijk en dan, nou, nu is het dan aan die, die persoon. Ja. Ik ja, was helemaal, persoonlijk was ik voor het ding, kon ik ermee doen, dan later wat ja. ik wou. Maar ja, je was, ja, je was met z'n tweeën, dus zo, dat kon je dus ook niet helemaal waar. Je was op zijn minst half. Nee, nee, want later hebben we dat gewoon veranderd, van oh. dat ik de enigste was. Oh. Ja, dan, ja, als je in je eentje bent, dan ben je ook geen coöperatie. Nee, ja. maar het komt. Ja, maar... Nou, misschien het... waren we toch wel met z'n tweeën, dat weet ik niet precies <laughs> meer. Maar in ieder geval, we waren niet meer dan met z'n tweeën. Ja. En jij of... denkt dat, het, dat je juist de boel kan belazeren met een coöperatie. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Dus ik ga gauw op zoek naar mensen die dat, uh, die dat of kunnen bevestigen ja nou, of... dat vind ik nou grappig. Waarom gelooft u me niet? Nou, omdat ik een, een drie kwartier lang met iemand heb zitten praten... om uit te leggen dat het juist gaat over ethiek. He, dat, het, dat, het, dat het juist, dat ethiek in deze vorm van ondernemen... bij een coöperatie, daarin veel beter grondvest is. Jawel, maar ik wil de... juist op dat verschil... een coöperatie, zoals die meneer het bedoelt... Ja. is mijn zin iets anders dan een coöperatieve oh, vereniging. Oké, okay. dat bedoel je. Juist. Ik. Ja, nu snap ik dus het. als de mensen nou horen van... Ik ja, ik kom bij iemand toe en ik zeg ik heb een coöperatieve vereniging ja. dan kunnen ze denken ja maar dit zit hartstikke safe ja dus daar gaat het je om Ja, dan, dan snap juist. ik het opeens we ja, he, he. ja, zijn he. eruit, gelukkig ik meen uh, dat jullie zo intelligent waren maar... ja, nou, ja dat ben ik dus helemaal niet nee, nieuwsgierig je moet het wel goed worden. uitleggen meneer Hoekstra nou dat deed ik juist <laughs> ja. samen, samen komen we er wel uit ja natuurlijk al zie je niet dan wens ik nog een goede nacht. Ja, jullie ook. Ja. En, en dankjewel. Ja, jij ja, da ja, ook. Ja, je moet soms even... Dat, zo, dat gebeurt ook bij die coöperaties. Voortdurend overleg. En goed, uh, goed proberen duidelijkheid te krijgen. Mevrouw Speelpenning. Ja, spreek je mee? Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ik denk dat, dat, dat uh, waar die man eigenlijk voor waarschuwt is de uitgesproken aansprakelijkheid. Ja. Dat, dat betekent dat je dus je schulden niet af hoeft te lossen en dat betekent dat je natuurlijk dat andere mensen daarop geld kunnen verliezen. Ja, maar dan draai je met z'n allen draai je erin. Nee, als je, met uitgesproken, als je oh, ja. iets opricht niet... met uitgesproken aansprakelijkheid, dan kan je nooit aansprakelijk Ja, precies. Worden. Ja. Dus dat is gewoon raar dat dat kan. Maar goed, uh, ik had een antwoord voor die meneer die vroeg over de Rabobank. Ja. Het is zo dat uh, de Rabobank is ook 1,6 miljoen leden. Ja. Dat is als je dus een rekening hebt, daar dan ben je lid. Als je een hypotheek daar afsluit, dan word je lid. Dus alle werknemers die of een Rabobank, rekening of een hypotheek hebben, die zijn ook lid. Allemaal lid van de coöperatie, ja. zeg je dan. en uh, ja. En iedereen heeft daar op grond daarvan één stem. Dus of je nou een miljoen op die bank hebt staan of een gulden, je hebt allemaal één stem. Oké. Okay. Ben jij lid van de Rabobank? Nee. Ja, wel geweest. Ik heb ooit uh, uh, uh, daar een rekening gehad en een uh, hypotheek afgesloten. En, en uh, beviel dat of beviel dat juist niet? Uh, nou, op zich beviel het me niet om een eigen huis te hebben. Oh. <laughs> nee? Nee. Dus dat heb je weer verkocht? Ja, ja met, met verlies. Dat was de oh. vorige keer dat de huizenmarkt instort. Dat is oh. lang geleden. Ja, je moet wel gevoel voor timing hebben, natuurlijk, als je dit soort ja. dingen doet. Ja, ja, ja. Ja. En nu huur je gewoon. Ja. En, maar op zich heb je dus ervaring met zo'n coöperatieve bank als de Rabobank. Ja. Be, be, heb je daar nog een herinnering aan? Beviel je dat? Of juist helemaal niet? Of? Nou, um, daar heb ik toen eigenlijk niet over nagedacht. Nee. Dat, uh... Je had er ook geen lacht van? Nee nee, nee. nee, Ik bedoel op zich, we uh, ja, hadden daar een spaarrekening en uh, toen we ja. een hypotheek nodig hadden, zijn we daar. Ja. Dan gaan we het was maar een klein hypotheekje. Ja. Klein huisje. Uh, ja. ja, een heel oud huisje. Een soort bouwval. <laughs> <laughs> ja. Ja. Maar ik, ik weet dat uh, de Triolosbank, dat is ook een bank die het heel goed gedaan heeft, ja. en dat is wel een gewone bank, ja. maar die heeft zich georganiseerd op uh, normen en waarden en ethiek. Ja. En uh, die, ik weet dat ze bij, voor de oprichting ook overwogen hebben om daar een uh, coöperatie van te maken. Maar die hebben uiteindelijk toch voor de normale bankvorm gekozen. Dus dat, dat, dan kan je nog steeds ethisch handelen natuurlijk. Het is ook niet zo dat je bij een coöperatie, uh, alleen bij een coöperatie uh, ethiek kunt verankeren in de nee, bedrijfsvoering. Nee, nee. Maar hun idee was dat uh, eigenlijk, uh, want de, de banken die, die spelen Sinterklaas van, van ons eigen geld. He? Want 90% dat is gewoon van de normale rekening. En het, het rare is dat je... Normaal is dat een mens verantwoordelijk blijft voor zijn bezit. Maar dat wat er met je geld gebeurt, daar heb je niks meer over te zeggen. Nee. Die banken eisen een blanke volmacht. Nee. En het oorspronkelijke idee van de Triodos Bank was... dat iedereen 10% van zijn spaargeld in aandelen zou nemen... zodat je zeggenschap houdt over hoe je geld belegd wordt. Oh, okay. dat, dat, we maar, dat, dat hebben toen, ze toch niet gedaan? Nou, zo is het wel begonnen. Maar toen is de hele bankwereld in paniek geraakt... En uh, binnen negen maanden was de bankwet veranderd. Want in de tijd dat de Rabobank of de Triodosbank opgericht was... kon je met een half miljoen bank ja. beginnen. En dat kan je met een groep vrienden doen. Ja. En dat is toen opgetrokken tot, ik geloof, uh, 10 miljoen. Okay. En toen hebben ze twee jaar de tijd gekregen om hun eigen vermogen zoveel te vergroten. En toen was het een kwestie van of we ophouden of uh, dat idee van... Uh, Heel veel kleine aandeelhoudertjes laten vallen. Ja, ja, ja. Nou, die banken, de, de bankwereld was geschrokken van die opzet van de Triodosbank. Ja, nou, die die de peentjes. Want die dachten: hé, hey, dat is het einde van ons bestaan. Nou ja, als iedereen de macht over zijn eigen geld terug. dat, ja. dat is natuurlijk een inperking van hun macht. Dat was ook het oorspronkelijke idee daarachter. Ja. Ja. En dat vond ik een erg goed idee. Maar dat is om pragmatische redenen helaas losgelaten. Ja, ja, ah, het is wel zo dat je ook als je groot aandeelhouder bent... dat je nooit meer dan duizend stemmen hebt. En het totaal aantal zeg maar, kleine aandeelhouders is nog steeds groter. Dat moet geloof ik 52 procent zijn. Ja. Maar dan moet iedereen die een aandeeltje heeft op de vergadering komen. Ja. Dus in de praktijk is, is, is dat niet meer helemaal waar. Maar ze waarborgen wel zelf hun doelstellingen nog. Okay. Gelukkig. Interessant dit verhaal, dat er ook nog andere manieren zijn om te kijken of je dat in. Dat... Hey, je hebt ook die niet met mijn geldactie gehad hè, van miljardefensie. Ja. Dus dat het eigenlijk kan kan dus zijn dat je eigen spaargeld gebruikt wordt en belegd wordt in een hedge fund dat je eigen werkgelegenheid op heeft zonder dat je dat zelf doorgaan. Ja, dat kan ja. Dan moet je ja, wel heel erg. Dat is natuurlijk hartstikke raar dat niemand dat voor de pensioenfondsen. Dat de pensioenfondsen dus in China investeren, terwijl er hier geld tekort is. Ja. En dat, dat is je eigen geld. Dat heb jij bij elkaar gespaard. Je hebt er niks over te zeggen. En dat, daardoor wordt er steeds meer macht gaat naar de banken vanuit de democratie. Want vroeger uh, werd het cultureel beleid door de overheid bepaald, maar nu wordt het door de uh, ja wie je dat gaat sponsoren. Maar ja, dan, dan, dan de, hoe heet het, de, de oude postbank die sponsort dan opeens het Formule 1 team. En dan weer de, de bibliotheken. En niemand heeft daar verder iets over te zeggen. Dat is hmm. gewoon één iemand bij de bank die zo'n keuze maakt en ik vind dat absurd. Um, hoe, dat hoe zit dat overigens bij de, bij de, de Rabo dan, die, um, die verplichting om zeg maar afstand te doen van je geld, is dat ook bij de Rabo zo? Nou, je, daar hou je nou voor één stem. Ja, precies. Dus je hebt nog enig invloed op het beleid van de bank. Terwijl bij, oh. andere, bij andere banken 0,0. Ik bedoel, alleen die, die aandeelhouders, en dat is in principe nooit meer dan 10% van het totaalvermogen wat de bank beheert, die hebben het voor te zeggen. Terwijl dus die 90% spaarders hebben 0,0 te zeggen. Ja. En dat is een ongelooflijk... Ik denk dat spaarders meer te zeggen hebben dat, dat banken ander beleid zouden. Die zouden nooit voor al die idiote bonussen stemmen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ik bedoel, als je de, de spaarders weer macht geeft... of in elk geval de, gewoon een normale zeggenschap... over wat er met hun bezit gebeurt... dan zou je al een hele hoop van die banken ellende op kunnen lossen. Kijk, je bent goed ingevoerd in de materie, mevrouw Speelpenning. Oké, okay. <laughs> okay, wens ik u nog een prettige avond en Heel goed. een leuke uitzending. Ik heb genoten van die coöperatieve manier. Goed zo, dank je wel. Oké, okay, Daar. Ja. En dan geniet ik weer, de weer van zo'n luisteraar natuurlijk, hè? dat begrijpt u is gelijk oversteken. Boudewijn Snoek, goedenacht. Ja, ja goedenavond. Hallo. Met, uh, ja, uit Amsterdam. Um, ja, die, f, uh, Kijk, ik ben ook, heb ik een rekening gehad bij uh, de Rabobank. Ja. Maar f, uh, uh, ik was geen, geen deel van de coöperatie. Oké. Okay. En even, ik heb een indruk die ik had van wat die eerste spreker zei. Van als jij boer bent. En dan heb je een bedrijf van een miljoen. Of weet ik veel. Van ja. Meerdere miljoenen is dat waard. En van die maakte de dienst uit. Die, ja. die kwamen in vergaderingen bijeen. En hoe dat dan precies verliep. Maar elk kantoor had zijn eigen beleid. En, en dat weet ik wel. Dus even, ik, uh, uh, ik heb... Op verschillende kantoor gezeten. Van daar waar je woont, even naar het kantoor. En dan verhuis je naar andere plekken. En dan en, en, kreeg je uh, bij jou in de buurt. Je, even, en uh, die, uh, het kantoor, die had zijn eigen uh, manier om te gaan. Mm -hmm. ja. Met het geld wat daar was ingebracht. Oké, okay. maar. Um... Maar eigenlijk... maar wie, wie dat dan daar bepaalde, dat, dat, ik ben nooit uitgenodigd geweest. Nee, dus jij zegt eigenlijk ook al, heb je dan een rekening bij de Rabo? Dan ben je nog niet meteen lid van de coöperatie? Nee, nee dat, dat, dat is wel uh, is, uh, Ja. Dat, dat ja. is een beetje een tegenspraak met, met wat mevrouw Speelpenning net zei. Ja, nee, ja. ja ik ben dus hoe dan zit dan, het nou eigenlijk precies? Maar jammer dat die, die, die man van de. Dat, dat, ja. die, het allemaal uitleert, dat die al weg is, Ruud Galle, jij... ja. ja. Maar goed, ja. Ik ben namelijk ook niet zo ingevoerd. alles wat ik uh, Oké, oké. Okay, okay. Nou, dan. Een uh, uh, uh, fijne avond. Ja, dankjewel, dan gaan we op zoek en, uh, naar het uh, echte. nog heb uh, nog een uh, drie kwartier werk of zoiets. Uh. <laughs> en Basso, hey, ik ga slapen. Nou. Ook dit is een vorm van ethiek, en wel de ethiek van de propere ruiten. Bezongen door Jevgeni samen met Sarah Bettens, waarmee het exact half twee is. En een paar seconden, u luistert naar Kazaluna in de tweede uur. We gaan van de NCV op radio 1 en we praten over coöperaties. Waar um, veel mensen toch ook ervaring mee hebben, maar waar toch ook wel weer soms onduidelijkheid over bestaat. In het geval van de Rabobank bijvoorbeeld, maar daar is ook wel veel over te doen. Ik krijg een e-mail van Mieke Hendriksen... die een aantal dingen wel verduidelijkt. Um, en dan gaat het met name over informatie... betreffende het lidmaatschap van die bank. Ik citeer nu haar e-mail. Lidmaatschap van de lokale coöperaties... was van oudsher verplicht gesteld... voor ondernemers die geld lenen. Voor ondernemers die geld lenen. Terwijl andere klanten geen lid konden worden. Nou, Vandaar dus de, de verwarring, denk ik al. De Rabo-coöperaties kenden voor die leden, ondernemers dus, een beperkte aansprakelijkheid van 5000 gulden. Uh, bij het 100-jarig bestaan van de Rabobank in 1998 werd besloten de coöperaties te moderniseren. En sinds die tijd kunnen alle klanten vrijwillig lid worden en meteen ook verviel de aansprakelijkheid. Dus dat uh, maakt wel een aantal dingen duidelijk. In 2001 begon de Rabobank met een ledenwerfcampagne. Het ledental steeg toen van ruim 500.000 in 2000... naar 1,8 miljoen tegen het einde van 2010. Het aantal lokale Rabocoöperaties Rabo neemt juist door fusies drastisch af. Uh, het aantal daalde van 547 in 1996 naar 141 in 2010. Maar die coöperaties worden dus uh, qua ledental als ook qua geografische omvang weer steeds groter. Nou, dat helpt in ieder geval. Dan zijn we weer een stukje verder. Dankjewel, Mieke Hendriksen. Um, kijk, en daar reageert ook nog even Min Vernooi op. Iedereen die een rekening heeft bij de Rabo kan lid worden. Daar hoef je geen boer voor te zijn. Dus het is een mogelijkheid. Daar zijn we inmiddels uit. Het hoeft niet. Herman uh, Boersma, nacht. Hallo. Hallo. Nou, ik moet die Rabobank gesprekken en bijna een boer laten, maar daar wou ik het niet over hebben. Daar wou ik het niet over hebben. Nee. Ik wou het even over die woningbouwcoöperaties, daar is geen woord over gesproken, oh. ook niet door meneer Lalle. Galle. Galle, ja, sorry. Ja. Vorige eeuw opgericht, begin vorige eeuw, om arbeiders aan een betaalbare woning te helpen. Ja. Ja. De woning... Zijn, het... Zijn het ook coöperaties geweest? Jazeker. zeker, Ja. Woningbouwverenigingen, woningbouwcorporaties, dat is heel lang een, een standaard uitdrukking geweest voor die, okay. voor die organisaties. Ja. <tacht> Wat zijn ze geworden? Projectontwikkelaars, huisjesmelkers... hoge uren. Ze verkopen huizen die al lang zijn afgeschreven na 30 jaar. Terwijl die woningen best hadden kunnen worden gebruikt mm -hmm. voor, ja, voor mensen die een, een, een goedkope woning zoeken. Ik, ik herinner me bestuurders die dat. ...onbetaaldheden, en dat is nog niet zo gek lang geleden... ...die nu vervangen zijn door dure directeur-bestuurders, zo worden ze genoemd... ...die met twee ton naar huis gaan, enzovoort, enzovoort. Ik vind het heel vervelend dat meneer Galler daar met geen woord over gesproken heeft. Nou, misschien ligt het wel aan mij dat ik dat niet heb aangeboord. Dat kan natuurlijk, dat kan natuurlijk wel. Maar jij vindt dat, het, dat, het, dat die woningbouwcorporatie een voorbeeld is van... eigenlijk? De, de makker van coöperaties, omdat ze zijn verworden tot iets... wat het helemaal niet moest zijn. Ja, precies. En ik, verbaas, ligt... ik verbaas me daar al, al jaren over hoe dat zo heeft kunnen verworden. Ja. Dat prachtige woningen aan, aan de overkant van mijn straat... zijn ook allemaal woningen van een woningbouwcoöperatie... Ja. die afgeschreven zijn, 30 jaar, hè ja. en die nog in goede staat zijn... en die worden verkocht. Heb je enig idee hoe dat kan? Oh. Ik denk door, de, door de, de, de, de, de, de regering En de periode Kok-Salm, die, die regering. Ja. Die uh, alles privatiseerde. Ja. De markt moet het doen. Ja, Dat is de invloed van, ja precies. De marktwerking in uh, alle geledingen van de maatschappij. Ja. Ja, terwijl, terwijl, terwijl je daar. Ja, wie, wie, schiet, wie schiet er nou mee op? Ja. Maar geloof je wel in de, in de ideële kracht van. De coöperatie? Absoluut. Ja. Alleen ze worden van het gewone gewoon weggevraagd. Ja. Door, door ja, kapitaal, kapitalistisch ingestelde mensen. Ja. En dat is de hele maatschappij tegenwoordig. Kijk. En wat is daar het antwoord dan op volgens jou? Ja, terug. Ik denk dat de huidige Occupy-beweging daar wel, hoop ik, enige verandering zal hebben ja. Heb je daar sympathie mee? Ja, ja absoluut. Maar niet, niet, niet door mee te doen? ben ik oud voor. Bijna 69. <laughs> ja, dan ga je niet meer in een tentje op het beursplein zitten. Denk ik. Nee, nee, nee. Nee, maar dat gaat er maar niet om. Maar nee, dat... dat is een begin van een beweging... zoals de lentebeweging in de, in de Arabische wereld. Ja. Zo zal het ook een beweging ontstaan... in de, de samenleving, ja. in de westerse wereld. En misschien zijn coöperaties... want in dat verband uh, mag je dat natuurlijk wel stellen... zijn coöperaties misschien wel een, een antwoord... op hey, een hele... Praktisch antwoord van hoe je ondernemingen ook kunt organiseren. Maar die coöperaties hebben een eigen bestaansrecht verlogend. Dat ja. wou ik zeggen met die woningbouwcorporaties. Ja, dat is, dat is dan eens dus wel ja. triest. En de Rabo is ook inmiddels een, een, een super kapitalistische beweging geworden. Hmm. Met dit verschil dat ze geen dividend hoeven te betalen aan aandeelhouders. Ja. Nou, dat maakt dan toch wel... Ik ga niet over de Rabobank praten, want we hebben we al genoeg over. <laughs> dat is waar, dan stink je er toch in, ja. Dat was ik ook helemaal ja. niet verplant. Goed, kanttekening bij, de, bij de, het oorspronkelijke prachtige concept... van de woningbouwcorporaties die hun eigen gedachtegoed hebben verlogen. kanttekening van Herman Boersma, ik Herman Boersma. dank je wel. Hoi. Nee. goeienacht. Paul. Uh, goedenavond. Hallo. Hoi. Even over, uh, verder gaan over de Rabobank... Ja. De Raalbank is inderdaad een uh, coöperatieve uh, bank. en Ik heb er zelf verder geen ervaring mee, maar ik weet gewoon omdat ik zelf in een klein dorp heb gewoond, weet ik ongeveer hoe dat zo'n Raalbank euh, functioneert. Hoe ging dat dan? Ah, ja, dat is op een gegeven moment, uh, op het moment zijn we een hoofdkantoor in Utrecht. Alleen de lokale banken zoals die nu bestaan, die hebben zelf een hele grote invloed in hun eigen omgeving. Ja, ja. En dat betekent dus als ze op een gegeven moment een, uh, een aanvraag krijgen voor een bepaald iets om te sponsoren, dan kan de lokale bank kan dan zeggen van nou dat doen we wel of dat doen we niet. Hm? En dat is op een gegeven moment, dat wordt dan niet door een, door een hoofdkantoor bepaald, hm? maar dat wordt dan bepaald door het lokale bestuur. En maar gaat het dan alleen om triviale dingen of relatief onbelangrijke dingen? Zoals het sponsoren van uh, een museum of iets dergelijks? Nee, nee, nee. het gaat ook om uh, dat ze op een gegeven moment ook. Uh, ja, maar ook het um, sponsoren van uh, een of andere sportdag. Of, ah ja. uh, ze hebben daar volgens mij een of ander potje voor. En dat is wat ze dan in een ledenvergadering uh, naar voren brengen. Dat ze een aanvraag hebben. Aanvraag hebben gekregen en dat ze dan, ze dan aan leden voorleggen ja. omdat ze daarmee akkoord gaan, ja of nee. Dus dat, dat was allemaal, over de, het allemaal lokaal bepaald? Ja, dat was zichtbaar in ja. het dorp. Ja. ja, inderdaad, want dat is op een gegeven moment, als je bij die andere banken, dan wordt dat op een, op een heel hoog niveau wordt dat bepaald door, ja. eh, door het bestuur en niet door de aandeelhouders, maar door een directie of door één een, eh, een of twee per personen en niet zoals bij de Rabobank met uh, meerdere, meerdere stemmen zeg maar. Precies. Dat is het hele van. de prettig om die toevoeging nog even te hebben. Um, ja, juist inderdaad. En uh, heb je er affiniteit mee met het hele concept van de co operatie nou, Nee, nee, nee, nee. Ik ben, aangezien uh, ik zelf in een klein dorp uh, geboren ben, was dus op een gegeven moment de eerste stap richting bank was de Rabobank, want die zat lokaal, zat die uh, er maar toen kreeg ik een andere werkgever. En dat was het, in die tijd was dat uh, PTT Post. Ja, en die verplicht, uh, hm. verplicht je om bij de postbank een rekening te openen... om je, om je salaris, uh, want anders kon je je salaris niet storten. <lacht> Kijk, zo ging dat. Maar daar praat ik inmiddels over 25 jaar terug. Dus, uh, <lacht> maar dat is inmiddels allemaal uh, veranderd. Yeah. Maar uh, ja, dat is... Uh, ja dat, dat is op een gegeven moment een beetje het principe van de Rabobank. Ja, heel goed. Dat ze dus op een gegeven moment toch een kleine... Want, <coughs> ik hoor jouw andere pijlers ook zeggen dat, ze, dat je een bepaalde stem hebt. Ja, maar ja iedereen die kan bij de Rabobank een aanvraag indienen om iets te sponsoren Wat dat dan ook is, mm. dat is uh, Mooi. Dat, weet, dat weet ik dus wel. Dat is, een go dat is een, een, goed om dat je even te melden, Paul. Ik dank je wel. Ja, Goeienachtig. Oké, okay. ja, dank je hetzelfde. Dag. Dag. Um, ik kreeg nog een e-mailtje binnen van, me, van de familie Blom, of Aaltje Blom, over Herman Boersma, die net het over de woningbouwcoöperaties had. Maar zij zegt, je haalt coöperatie en corporatie door elkaar. Woningcorporaties en coöperaties. Dus, um, ja, zie je wel. En dan krijg je nog meer meteen attente luisteraars, zoals Pieter Wittenberg, die dat ook al meteen... Mailt. Een coöperatie is iets anders dan een corporatie. Een corporatie is de verzamelnaam voor stichtingen en verenigingen met een doel. En een coöperatie kan maar één opzet hebben. Het behartigen van de belangen van de leden. Dus dat zijn toch wel twee verschillende dingen. Dus in de woningbouw heb je, geen, geen, heb je in de woningbouw verhuur en woningbouw... heb je dan helemaal geen coöperaties. Nou ja, nog meer. Het wordt, het wordt steeds ingewikkelder. Maar we proberen het, we blijven te proberen uh, het te verhelderen. Mevrouw Niveen, goeienacht. Goeienacht. Ja? Ik kom uit een hele andere hoek. Ja. In, uh, ik ben vrijwilliger. In het Nationaal Coöperatiemuseum te Schiedam. Dat bestaat? Dat bestaat. En wat vind je zoal in dat museum? Dat is niet waar. Dat zijn zaken van de verbruikscoöperaties. En dat betekent de coöperatie die bijvoorbeeld de naam uh, voorwaarts of vooruitgang uh, had... en waar dus de huisvrouwen hun boodschappen deden. En dat is een coöperatie die dus een zeer ideële boodschap had... en daar ben je werkelijk lid. als Ik herinner me dat mijn moeder dus lid was van de coöperatie. Geld stortte om om daar boodschappen te kunnen doen. Oh, nee. En aan het eind van het jaar werden alle bonnen opgeteld. Ja. En dan kreeg je dus een soort bonus. Dus je, je, je nam deel in die coöperatie. Ja, ja. Dus je was ook... Uh, ...deelgenoot. Dus bij wijze van, van grap werd er wel gezegd... ...ja kijk, die, die deurknop van die winkel, die is van mij... ...want die heb ik betaald. Hè? <lacht> ik, hè, dat was dus een beetje de, de, de flauwe grap die rondging. Maar zij hadden dus uh, een, een coöperatie, was je lid... En dan had je een verbruiksboekje, een, een coöperatieboekje. En, dat, en daar stonden dus uh, de boodschappen in. En die bracht je als kind dus naar de winkel. En dan kon het zijn dat die boodschappen thuisgebracht werden... door een jongen met een, uh, een mand voor op zijn fiets. Hm. Maar het kon ook zijn dat je ze zelf even ophaalde. Dus jouw moeder heeft er wel actief aan meegedaan. Ja, zeg je, Maar wij... jij zelf niet meer? Ja, ook. Ook nog? Ook nog, ja. In de jaren uh, 60. Die coöperaties die hebben tot, laten we zeggen in de buurt, want ik woon in Ridderkerk, die hebben tot 1973 hebben ze een zeer florerend uh, was dat een zeer florerende bedrijf, want die waren allemaal gebundeld, aanvankelijk in het HK, in de handelskamer, later in Coöperatie Nederland. En er zaten al die coöperaties, die waren verenigd en die, die, die, die, die hadden dus een grote grossier, zo ja. moet u dat zien. Ja. Dus daar had je een katholieke coöperatie, die kwam, Meestal natuurlijk uit Brabant, je had een liberale coöperatie en een sociale een rode coöperatie. En in 1947, 1948 zeiden ze, nou flauwekul allemaal, we, zijn, uh, we, we werken allemaal onder de naam Coöperatie Nederland. Ja, ja. Toen, toen stortte het wel hun eigen naam. Oh. En wat u, ik hoorde er net over een coöperatie van een woningbouwvereniging. Oh. En ik ken er bijvoorbeeld eentje. En die heette de Dagraad. En die komt voort uit een verbruikscoöperatie. Ja, dus je hebt in de woningbouwverenigingen wel degelijk ook coöperaties. Ja, ja. Niet alleen want maar coöperaties. Elke, elke verbruikscoöperatie... Want ik, we geven regelmatig rondleidingen in Schiedam. Elke coöperatie... Zeg maar, 99% is gestart met een bakkersbedrijfje. Echt waar? Want iedereen eet de slotten brood. Ja. En als het dan goed liep... kwam daar een, een veilig product bij. Suiker, oh. uh, koffie, uh, stroop. Want uiteindelijk... Ik weet niet of hoeveel tijd ik heb. Nou, alle tijd. Alle tijd, nee, goed. Nee. Dan onze coöperaties in Nederland, in Nederland zijn afgeleid van de coöperatie in Roosdeel. Roosdeel ja. zeg maar, rond 1850... was een uh, industrietje met uh, handwerkslieden... die dus zelf de wol sponnen van de schapen die daar liepen. Ja. Op een gegeven moment worden die, die wevers... die worden daar ingehaald door de industrie. De industriële revolutie. En al die mensen die hun brood verdienden, weliswaar thuis met hun, met hun weefgetal waren broodloos. Goed, en uh, bovendien werden ze dus, uh, laten we zeggen, uh, bedreigd door de zogenaamde middenstand. Want het kwam voor dat in het brood niet alleen tarwe zat, maar ook nog een klein beetje krijt. Of het gewicht klopte niet. Ja. En toen zeiden ze het uh, bij elkaar gekomen. Zeiden ze: Wat heb jij aan geld en wat heb jij? Ik heb nog wel een paar penny en jij, ik heb dit nog. En over hun schouder keek iemand mee die ietsje meer verstand had. En ook een klein beetje geld had. En zei jongens, ik, wat jullie tekortkomen, zo zal het wel ongeveer gegaan zijn. Leg ik erbij en kopen jullie een eigen oven. Hm. Toen werden ze bespuugd in het dorp. En nagejouwd. Maar zo is dus de coöperatie ontstaan. Uit armoede. Uit armoede, wou ik net zeggen. Ja. Ja. Uit armoede. En, en die coöperaties... Er zijn vele mislukt... vanwege hun, hun, hun onverstand om het geld om te gaan. Hm. Of het, het te idealistisch bezig zijn. Hm. Maar die coöperatie, die Roorsdale... Van die wevers, dat is de, het grote voorbeeld ja. voor Nederland, voor de verbruikscoöperatie. En, en hoeveel, uh, hoeveel, zijn er dan in Nederland kapot gegaan? Want ik, voel, ik eigenlijk had het. Ja, een, dat is, dat is nou een heleboel. In, 19 oh? ja, in 1973, toen is die coöperatie verkwanseld. Oh. Kijk, uh, ik weet niet of die u coöperatie, ik... welke dan? De grote coöperatie Nederland, hmm. die werd bestuurd. En op een gegeven moment is, is, is dat ideaal niet meer te vinden bij de man die aan de top staat. Mm. En die man die toen aan de top stond, die had toevallig ook iets te maken met honig, koninklijke honig in Delft. Mm. En er was ook nog een meneertje en die had iets te maken met ethos mm. in Brabant. Hem... En op de een of andere manier hebben die handjeklap gespeeld mm. en is een deel... ...van die verbruikscoöperatie verkwanseld. Je moet dus blijven zorgen, en, ook bij elke coöperatie... ...voor contact tussen de leden en de top. Juist. En toen zeiden ze... Ik, ...omdat toch een heleboel coöperaties... ...die zijn toch, hebben toch een zekere zelfstandigheid. Oh. En in de buurt van Arnhem en ten noorden van Amsterdam... ...zijn die verbruikscoöperaties blijven bestaan. He, weliswaar op klein... Klein zijn ze gebleven. En in de huidige tijd, nu, ziet u de co-op uh, winkels, de, winkels? De, de auto weer over de weg rijden met koop supermarkten. Ja. En als ik goed ben ingevoerd, schijnen ze weer 200 winkels te hebben. Kijk, kijk. En worden er dagelijks, of jaarlijks, komen er weer een aantal bij. En die co-op is dan niet een normale supermarktketen... waar uh, op een coöperatieve leeftijds groeit? Het, het, het, ja, dat is die wel. Het enige verschil met voor 1973 en nu... is dat ze geen eigen productiebedrijven meer hebben. Okay. We hadden vroeger meelfabrieken. Ja. En we hadden in, in heel vroeger tabaksfabrieken. Ja. En we hadden eigen uh, kaasbedrijven. En... en uh, nou, noemt u maar op. Dus op elk artikel stond koop. Koop uh, uh, koffie, koop uh, worst, koop biscuit. En ze waren zeer idealistisch. Want op artikelen, dat heeft tot uh, voor de oorlog geduurd, uh, zaten punten. En als je die punten verzamelde, kon je een uitstekend kinderboek kopen. Geen rotzooi, maar mensen van naam. Roggeveen en, en uh, Hector Marlowe en zo. Goede boeken. Heel goed, zeg. En, oh, ik heb en, nog... en die kosten even... dan geen cent, nee, hè. Dus je uit... leverde, ja. Die werden gespaard. Ja. Ik heb nog een vraag, mevrouw Niveen. En dat is, dat is? Wat is er nou te zien in het Nationaal Coöperatiemuseum Co in Schiedam? Wat er te zien is? Ja. Wat nou, we hebben... Ja, we starten dus, uh, we hebben dus een ongelooflijk archief, ja. waar, uh, waar veel mensen vaak komen en die dan een kleur krijgen, omdat er zoveel is. We kunnen al redelijk veel terugvinden, daar zijn we dus tien jaar mee bezig, man en ik en nog meerdere mensen. Maar we kunnen een rondleiding geven en dan kunt u de artikelen zien, die, de, de verpakkingen van de artikelen, zo moet ik het zeggen. En de verhalen die erbij passen. Ja. En, is, en hoeveel bezoekers krijgt u nou per jaar? Nou heel wat, maar exact kan ik het u niet nee, zeggen. Maar, maar uh, er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan, dat wij hebben dus ook een stedelijk museum vlakbij. En dan zeggen ze, ja... Uh, we hebben ook een klein winkeltje. En ik ben bang dat ze ook de bezoekers van het kleine winkeltje daarbij rekenen. Maar we, we hebben heel wat bezoekers. Exact kan ik nee, het u niet moet, geven. Maar veel, veel aardig. Maar we, ik heb dus afgelopen zaterdag ben ik nog even ingevallen voor iemand. Maar ja. dan... Dan zeggen de mensen, ik wist niet dat dit bestond. Ik nee. zie dat winkeltje daar wel. Ze denken, oh, dat is een ouderwets snoepwinkeltje. En dat staat er bij ons naar het museum. En dan is iedereen verbaasd. Oh mevrouw, ik kom nog een keer terug. Het is zoveel wat we hier horen. <laughs> dat lijkt nou, ja, ze. Het, het een... is heel klein. Ja. Het zit in een oud pandje van nou, 1898. Dus dat heeft het ook mee. Het is... Ja. Het is nou, ik vind het een, ja. een ontdekking, het, het, het, het u, Ik zou machine. zeggen, kom een keer langs, het is zo... Uh... Een, een goed idee. Ja. Even, kijken, even kijken of ik de openingstijden kan vinden. Zo gauw Ja, op de vast. Ja, ja, Kijk hoor, ja. woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 5 uur, zaterdag ja. van 11 tot 5 uur. Groepen ja. na afspraak. En als u op woensdag komt, dan is de registratieploeg boven. Die zit dus twee hoog. ja. Kom wel goed. Ik, uh, ik uh, dank u wel. Ik vond het geweldig dat u even belde, mevrouw Nielsen. Ja, het is uh, even wat anders dan alleen Rabo. Hoewel ik zelf mijn kennis van de Rabobank, ik ben lid van de Rabo, ja. heb ik dat boekje Rafaizen, over die meneer Rafaizen, ja. heb ik dus in onze bibliotheek gevonden. Uiteraard, natuurlijk, want daar is het dus hele uh, Zie je? Wel? Ja, Heel we goed. hebben erg veel, uh, <laughs> ja. veel materiaal in huis. Dank u wel. Goed, en een goede veel nacht. En succes nog. met uw uh, uitzending. Dank u wel. Dag. Dag.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 Ja, ja, ja, ja. Het is wel duidelijk wat hij wil. Lenny Kravitz, super, I want your super love. Dat willen we allemaal wel. Laatste vijf minuten van deze aflevering van Kase Loenen. En zometeen dan het anker voor de EO met de nacht op één. Maar ik denk dat ik nog wel tijd heb voor één luisteraar. Hugo, goedenacht. Hallo. Hallo. Heb je ervaring ja, met coöperaties? Nou, die, uh, uh, mijn vader die had met coöperaties te maken. Oh? Die werkte in de zuivelindustrie. Juist, ja. En uh, uh, dat is het aardige wat die mevrouw net vertelde. Wat ik een ontzettend leuk verhaal vond ja. over dat museum en zo. Ik ook. Dat is een typische gebruikerscoöperatie. Ja. Maar zo, zo heb je twee soorten. Want uh, mijn vader had dus te maken met aanbiederscoöperatie. Die zat in de zuivelindustrie. Dus een ondernemerscoöperatie is het dan eigenlijk? Nou ja, in die, ja dat klopt. Dat is een ondernemerscoöperatie. En daar uh, kwam het op neer. Die boeren, dus dan praat je over eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, die, die woonden op het platteland en die hadden koeien en die maakten melk. En die melk die konden ze niet makkelijk bewaren. Dat lukte gewoon niet, omdat melk bederfelijk is. Ja. Dus ze konden het ook niet bewaren om er een betere prijs voor te maken of wat dan ook, want dan konden ze het weggooien. Dus die waren hartstikke kwetsbaar. Ja. Uh, ook door die afstand. En eh, wat ze dan gingen doen, dat was eh, van die melk maakten ze boterkaas, melkpoeder en noem maar op. Maar daar, daar moesten fabrieken voor neergezet worden. En ze hadden allemaal datzelfde probleem. Dus gingen ze dat samen doen. Ja. En ook het bewaren van melk. Dus het, het dus de houdbaarheidsprobleem proberen op te lossen. Ook weer uit noodgeboren inventieve oplossingen in de samenwerking zoeken. Ja, wat op zichzelf natuurlijk hartstikke goed is, want zo sta je met elkaar hartstikke sterk. Want je ja. doet iets waar iedereen behoefte aan heeft. Had jouw vader ook die goede ervaring met het, met het idee van de coöperatie? Eh, helemaal niet. Oh. Uh, uh, wat ik me herinneren kan, want je, je kreeg dus melkfabrieken die ja. daar allemaal dingen maakten. Maar uh, uh, boer A vond het niet prettig dat zijn kwaliteit melk werd gegooid bij de kwaliteit melk van boer B. Omdat die ja. slechter was. Was jouw vader ook boer? Nee, mijn vader die was, uh, die noemde zichzelf ook altijd de melkboer met een hoge hoed op. Die had een wagen ingestudeerd en die wist alles van kwaliteiten en zo. Oh, okay. En die werd directeur van het melkcontrolestation. Dat was dus een instantie die de melkkwaliteit van iedere individuele boer iedere dag controleerde. Ja. Iedere dag. Ja. En dat deed hij uh, eigenlijk in opdracht van die coöperatie in combinatie met de overheid. Een soort ja. keuringsdienst van waren, samenwerkend met de stel... Ja, met, met die coöperatieve boeren die, die melkfabrieken hadden. En dat ging moeilijk? Nou ja, in die zin dat hij had dus te maken met, een, met, met uh, het bestuur van de coöperatie. En daar zat voor de helft boeren in en voor de helft zaten daar ondernemers in. Hm. Nou, hij had dus altijd problemen met die boeren. Omdat het vreselijk moeilijk was voor die boeren om ja. te begrijpen dat ze on als ondernemer moesten denken. Ja. Want die dachten als boer. ja. ja. Oké, okay, dat, nou, dat... dat was toen. Want dat is wel veranderd, denk ik, toch? Nee, dat zal altijd zo blijven, zolang er een coöperatie zijn. Zoals, kijk, ja, uh, Campina Melkunie en zo, dat is, dat is nog altijd een coöperatie. trouwens. Ja. Ja. Uh, die hebben een dusdanige schaalgrootte. Dat die er niet zoveel last meer van hebben, mm. omdat daar alleen al professionals in zitten. En omdat ze heel veel leden hebben. Ja. Maar ik denk dat er zo'n, nou pak een het 40 jaar geleden. Waren er, denk ik, twintig keer zoveel melkfabrieken als nu? Of misschien wel vijftig keer zoveel? Want ieder dorp, ieder plaats had wel ja. zijn eigen fabriekje. Maar je hebt in ieder geval, Hugo, aangegeven wat ook een lastig aspect kan zijn van een coöperatie. Ja, ze willen graag, maar het is hetzelfde als met sportverenigingen. Ik moet je daarvoor bedanken. Ik moet je daarvoor bedanken, want het is tijd. Ik begrijp het helemaal. En ik wens je nog een goede nacht. Uh, ik wens je hetzelfde en uh, ik zal een keertje ja, ja. Uh, Morgen, Jochem Bosselaar te gast bij Heilko Span. Um, Jochem is gids in Tuschinski vanwege het 90-jarig bestaan. Dit is de voicemail van Casa Luna. Heilko, wanneer kwam Jochem voor het eerst in Tuschinski? Bij welke film? Weet hij het nog? Dag. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.